Goedenavond, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hitterecord in Spanje. Vorige maand was de gemiddelde temperatuur 3 graden warmer dan normaal. Vooral aan het einde van de maand was het heet en op veel plekken was het toen boven de 35 graden. Ook viel er extreem weinig regen. Ook in Portugal was het de afgelopen maand extreem warm. De hoge temperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van klimaatverandering. En bij een huis in Landgraaf in Limburg is een overleden man gevonden in een Frieskist in de tuin. Het is de vader van de bewoner van 82 met wie hij samenwoonde. En dat zegt deze verslaggever van de regionale omroep L1 die met de zoon gesproken heeft. Hij zegt zelf dat hij geen afstand kon doen van zijn vader die anderhalf jaar geleden is overleden op inderdaad 101 jarige leeftijd. Hij wilde de vader bij hem houden. De zoon is opgepakt als verdachte. De politie denkt dat de vader wel op een natuurlijke manier is gestorven. En het gaat nog wel even duren voordat duidelijk is... waar je in de toekomst naar Eredivisie Voetbal kan kijken. Want de komende jaren liggen de rechten bij ESPN. Maar de tv-providers, zoals Ziggo en KPN... willen die uitzendrechten ook heel graag. En ze hebben er een flinke zak geld voor op tafel gelegd. Op 5 juni hakken de Eredivisie en de clubs waarschijnlijk een knoop erover door. En het mysterie van de ontsnapte gier uit de Rotterdamse dierentuin Blijdorp is opgelost. Het begon allemaal op 10 april. Een net boven het gierenverblijf raakte los en het dier vloog weg. Eerst dachten ze dat het dier vanzelf terug zou komen... maar twee weken later dook hij op in Zeeland. Daar wilden ze hem toen vangen. Hij gaat vliegen, hij gaat vliegen. Ja, ik ben geen gierenvanger, maar ik heb het idee dat hij nu wel echt kwijt is... dus de kansen zullen wel sterk afgenomen zijn. Hij is nu zelfs zodanig gaan vliegen dat we niet eens meer weten waar hij is. Ja, waar hij is, dat weten we nu. Want het dier is 600 kilometer verderop gevangen in het Duitse Leipzig. Door iemand met roofvogelervaring is het gevangen. En of de gier nog terugkeert naar Blijdorp, dat weten we niet. Vanavond regent het nog wat in het oosten en noordoosten. Mogelijk ook nog wel wat onweer. Vannacht wordt het nat in het westen. Morgen gaat het overal flink regenen. Maar later op de dag laat de zon zich ook weer zien... met 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam gaat het langzaam de goede kant op met het aantal files. Daar staan nog steeds de meeste files wel in Noord-Holland. Op de A5 richting Amsterdam. voor sluit aansluiting met de A10, 20 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor het Komplein, Een kwartier vertraging door Bergingswerk. De A9 naar Aukmaar, 10 minuten extra tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein. Hier is door een ongeluk de rechterreis zo dicht. En de A9 van Aukmaar naar Diemen tussen Badhoeverdorp en het AMC. heb je 10 minuten extra.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 Herstekers. Het tempo gaat omhoog. 9 uur geweest. Von V met Openly Remember is ook alweer uh, iets uh, van, denk ik, een jaar of twee. Misschien wel drie jaar terug. Uh, dus week in, week uit uh, gedraaid in de pandemieperiode. Z zelfs, uh, geloof ik, eind 2020 heb ik hem wel heel vaak uh, gedraaid. Dus nu nog maar eens een keertje. Uh, welkom in de uurtje nummer drie van deze alternative FM. En uh, we gaan vrolijk uh, verder. De uh, Mono Kids hebben ook uh, sinds gisteren weer een nieuwe single gedropt. Wat uh, zijn die twee? Uh, nou, het is een beetje voortgekomen uit de Death Star Discotheque. Dat was uh, min of meer... Het vorige avontuur van Michel Gelen en zijn Koornit. En nu doet hij het opnieuw, maar nou met de Mono Kids en het nummer dat heet Happy Ending! blij als ik weer een nieuwe single van Ivy Fox in mijn handen gedrukt uh, krijg. En dan ook de, de vraag aan Irene van Halen gesteld. Mag ik hem dan draaien? Ja, als je hem volgende week ook draait. Goed, uh, dat heb ik dan bij deze uh, het voorschot genomen. Ivy Fox met Neon Lights. Morgen is hij uh, te krijgen op alle streamingsplatformen kun je vinden. En ik denk dat je hem dan ook wel ergens uh, kan afplukken via iTunes, als dat nog een beetje bestaat. Uh, de Mono Kids hoorde je daarvoor met uh, Happy Ending. Ook een nieuwe single. Ja, daar kom ik ook uh, vandaag achter. Uh, als ik uh, op een gegeven moment uh, foto's ga binnenkrijgen van een 3 voor 12 Noord-Holland fotograaf in de persoon van Michael Beers, die zegt, ja, ik uh, ben even bij een single release geweest. Toevallig van een band die ook bij ons is geweest. Lifeblood. En die band die komt uit Uithoorn. En ze hebben vorig jaar nog meegedaan aan de popprijs Amstel en Meerlanden. En die wisten ze nog te winnen ook. Dat nummer dat hebben ze trouwens ook al uh, in een uh, semi akoestisch jasje hier bij ons gespeeld. En nu is hij dan echt uit Feeling Low van Liveblood. Oh, I'm feeling low and I don't know why and I can't let it go. Whoa, oh, I'm feeling low I'm being chased by my own shadow. Whoa, I'm feeling low, I'm lying in bed. Een beetje de magische kracht uitoefenen op veel muzikanten of songwriters die graag een beetje een stukje synthesizers en elektronica willen toevoegen. Wolf en Moon hebben daar min of meer een beetje patent op. En ja ergens doen ze me toch ook een beetje denken aan een ander duo, maar dat komt gewoon hier weer uit de buurt, dat is kafka. Ja, het uh, verbaasd me ook niks. Want hetzelfde label uh, heeft het uh, werk van zowel Wolf Moon als Kafka uitgebracht. Het Mars Labelgroep. Uh, seasonal was de tweede single. Daarvoor hoorde je trouwens Liveblood met Feeling Low. Uh, we gaan zo dadelijk Bas van Splunder bellen. Want uh, de, het moment is daar. Want uh, er komt morgen weer een nieuwe single van Eruption Artistiek uit. Maar we gaan toch even een nummer draaien waarmee ze een nummer 1 hit in de free chart hadden gekregen van Indie Excel. Die is elke zondagmiddag te beluisteren tussen 12 en 3 met presentator Corny Overgeer. Dat is die man van de Nederklinkers. En dit is Hiha! Dat was nog een van de vorige singles van Eruption Artistiek. Ja. En ik moet altijd denken: als ik dit hoor, dan lijkt het wel alsof ik een klein tikje Deep Purple erin terug hoor. Dus is de vraag aan Bas van Splunder van Eruption Artistiek, want die heb ik toch aan de telefoon. Hoe zit dat? Goedenavond. Hoi, ja, uh, Deep Purple, ja, dat is een groot compliment. <laughs> ja. Zeker een van mijn favorieten. Dus ik weet niet of dat direct bij dit nummer. Uh, in, mijn, of in ons hoofd zat toen we het schreven. Ja. Ik, ik, ik meen eigenlijk iets meer... toen, toen echt helemaal in mijn, in mijn Dandy Warhols fase te zitten. Zie je. <laughs> ja, dus daarmee te maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Zit je ook in verschillende fases, uh, Bas? Of, uh... ja, ja, ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat, dat, dat, gaat echt, dat kan elke week anders zijn. Ja. Ja. Uh, in, in wat voor ja. opzicht uh, zie je dan uh, thuis muziek uh, te luisteren... en denk je... Nou, dit is misschien wel bruikbaar voor eruption artistiek? Uh, ja, ook wel. Nou, het is meestal dat ik dan weer iets, iets hoor ofzo, wat ik ooit heel tof vond. En dan, dan ga ik het weer helemaal uitzitten diep en allemaal filmpjes te kijken op YouTube. En dan weet je gewoon een hele week alleen maar Dandy Royals of alleen, een week alleen maar de Doors. Of, weet je, en dan ja, zo, zo ga ik een beetje van week naar week. En daar raak je natuurlijk wel door geïnspireerd. En als je dan net een ideetje hebt, ja. Ja, dan, dan, dan, dan blijft het daar wel vaker voortbeduren. Dat klopt. Ja. Um, ja, het is de eerste keer dat wij elkaar telefonisch treffen. Meestal gaat het altijd uh, via persoonlijke berichten, weet ik allemaal wat. Maar het is uh, ook wel eens leuk om uh, elkaar aan de telefoon uh, te hebben. Maar ja. uh, jullie hebben toch al uh, wat uh, wapen, muzikale wapenfeiten, moet ik zeggen, uh, op jullie naam staan. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, het gaat best wel lekker. Ja, uh, ja. Uh, dat is een beetje vanaf de periode met het vermalendijde C-woord... Nou, dat is absoluut waar. Toen is het ook, ook gestart. Toen heb ik het eigenlijk weer even opgepakt. Want daarvoor hebben we ook altijd muziek gemaakt in ja. andere formaties. Ja. Dat lag wel even een tijdje stil. En toen, ja ik denk zoals heel veel mensen, je niks kunnen doen. En, en dan ga ik gaan zitten prutsen thuis een beetje met een oude iPad en een, uh, en een akoestisch gitaartje. Ja. En daar kwamen, vond ik, toch wel leuke ideetjes uit. En zo zijn we verder gegaan. Ja, want ja, je doet het niet alleen. Nee, nee, nee, nee, nee. Wie is die andere uh, waarmee jij uh, samenwerkt en uh, wa waarmee, uh, ja want jullie vormen hier op zijn artistiek. Jij en nog iemand. Ja, en dit is ook wel een beetje, om, om, om uh, een hip woord in te gooien, het is ook wel een beetje hybride hoor. Dus er komen ook mensen bij en yeah. die gaan soms ook eventjes weg. Want, uh, we, we hebben een, een, een, een Saxofonist die woont helft half het jaar in Thailand. Dus ja. ja, weet je, die zit ook niet altijd. Nee. En uh, nou, de zangeres Sarah die, die woont helemaal in Enschede. Dat is voor ons heel ver weg, want de rest van de band zit in Rotterdam. Ja. Yeah. Uh, ja, ik werk sinds het begin met een, met een producer die eigenlijk steeds meer ook gewoon band lid is geworden ja. wat ik heel tof vind, daar ben ik onwijs blij mee ja. uh, d -d -d dus zo is het het is niet echt zo'n zo, zo, een, een diehard bandje van drie of vier uh, gasten of meiden uh, die, die wekelijks repeteren het, het is wat ja, wat, wat, het, ja, wat grootser, laat ik het zo zeggen ja. wat meer mensen ja, want uh, je zegt het al dat wist ik, dat wist ik wel, uh, Rotterdam want daar komen jullie vandaan eigenlijk ja, klopt, klopt. Ja. Ja, dat is, ja, dat is al een beetje de gemene deler. Ja. Daar zit uh, tegen, uh, zeg maar het uh, gros van Eruption Artistie. Ja, klopt, klopt, ja. klopt. Ja, ja. Uh, je je ja. zei al logistiek is het uh, niet uh, helemaal uh, simpel om uh, de, de dame Sana in, uh, in de gelederen te krijgen. Nee, nee, nee. Uh, nee, hoe gaat dat dan? Uh, spelen jullie dan wat in en moet zij dan uh, bijvoorbeeld een soort track uh, dan inzingen vanuit haar uh, plek in Enschede? Of? Ja, ja, klopt. Eigenlijk is dat wel. Zij heeft een hele toffe uh, home studio, hm? zij doet in heel, in heel veel projecten ook. Ja. en zij ze, ze zingt ook professioneel in, ja, voor allerlei, ook voor games en weet ik wat allemaal niet. En uh, dus dan, we hebben af en toe, we uh, zien elkaar, weet ik, ik verzin me wat door vijf, zes keer per jaar. Mm -hmm. en, uh, en de andere keren gaat het inderdaad ook allemaal via uh, dat, dat ik een ideetje opstuur, en dat zij gaat tweaken ermee en, en dan stuurt ze het weer terug. En, en zo proberen we het dan uh, uh, ja, zo, zo tof mogelijk te maken. Ja, ja. want uh, het is, het is uh, de, de, jullie zijn, uh, ja, jullie, ik zei al, jullie hebben behoorlijk al wat, uh, wat op jullie naam uh, staan, uh, geloof ik. Ja, ja aardig, aardig wat liedjes nu inderdaad. Ja, ja. Ik zit even ja. te kijken. Uh, King Kong, Dirty Castagnettes. Zeg ik het zo goed? Ja, ja, ja, ja. Dirty Castagnettes. Ja, ja, ja. Dirty Castagnettes. Fingerpop, dat zeg maar meer. Want daar heb ik uh, wel wat uh, tracks van gedraaid. Destijds. Ja. Um, en die uh, Icon EP... dat is uh, volgens mij... Uh, het laatste muzikale wapenfeit uh, geweest. Ja, dat is, dat is, de, dat is de laatste... Uh, vier liedjes inderdaad... En dan is nu vandaag het, het, het, nieuwe, het nieuwe liedje uitgekomen. Ja. Ja. Um, uh, werken jullie bewust met EP's? Uh, ja en nee. Het, het is wel, EP's vond ik wel heel tof, maar ik, ik, we zijn nu eigenlijk een beetje zo'n nieuwe filosofie ingeslagen dat we nu. Uh, liedje voor liedje gaan werken. Omdat we ook wel merkten bij IK&EP... dat we sommige liedjes wel echt... veel toffer vonden dan anderen. Ook als ik heel eerlijk ben wat meer aandacht aan heb gegeven. Ja. Dat we nu dachten van... we kunnen gewoon veel beter de tijd die we hebben met elkaar... Uh, gewoon echt proberen... gewoon één liedje zo tof mogelijk te maken. Videoclip bij te bouwen. Uh, en dan hebben we ook wat meer, uh, wat meer financiële mogelijkheden... om wat langer in de studio in te gaan. Ja. Dan dat we vier liedjes... Uh, waarvan er één of twee zitten van... ja, die vind ik wel leuk. Maar dat is... ja. Weet je, daar doen we voor echt ook niet heel veel meer mee. Dat was meer opvulling dan, dan dat het echt iets is waar je 100% achter staat. Uh, jullie zijn dus wel wat uh, kritischer geworden op jullie zelf. Ja, zelfs. zo kan je het wel zeggen inderdaad. Ja, ja nee, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Maar goed, uh, dan, dan de vraag. Ook optredens. Komt dat er ook nog een beetje uit voort? Ja, we hadden eerst gezegd nee. Het wordt echt een studioproject en, en een soort audiovisueel project. Videoclips zijn ook heel tof om te maken. Ja. Het begint tot de laatste tijd wel echt de jeuk inderdaad. Het is toch ja. wel weer heel leuk om... Uh, om dat te gaan doen. En uh, Sarah die, die begon er ook al zelf omdat dat het er heel leuk leek. En uh, nou ja, we hebben gelukkig een, een hele groep uh, uh, gasten om ons heen... Die, die, die, die altijd muziek hebben gemaakt en het heel tof vinden. Dus ik, ik sluit niet uit dat we, ja, dat, dat, we dat ook weer eens een keer gaan proberen. Ja. So strange, dat is de uh, nieuwe single. Um, ja. Ligt er meer werk op stapel? Ja, er is nog een demo klaar. Die gaat uh, naar de studio. Maar daar hebben we ook wel hele toffe andere ideeën bij. Nog met wat andere mensen. Mm. En dan moeten we eerlijk, daar moeten we eigenlijk ook gewoon even een beetje voor gaan sparen. Laat ik het zo zeggen. Ja, dus het is... Ja. Een, uh, uh, het, uh, uh, ja, ik heb dan hier in het dorp rondlopen... een schrijver in dit dorp. Die heet Marco de Mes. Daar kom ik hem wel eens tegen bij het boodschappen doen. En ja. dan zeg ik... Uh, bij de plaatselijke appie. Dan zeg ik op een gegeven moment van... De keuze is reuze. Waarop hij dan heel droog zegt... Alleen het budget niet. Maar dat geldt voor jullie dus hetzelfde eigenlijk. Dat heeft hij keurig gezegd. Ja, ja, ik, ja. ja ik, ik vind het een hele mooie kreet eerlijk gezegd. Dus okay. als ik dit hoor, dan is het ook de keuze is reuzen. Maar het budget alleen niet. Dus bij jullie eigenlijk hetzelfde verhaal. Zo is het joh, weet je. Het is, het is zo heerlijk om muziek te maken en als je soms echt een goede bui hebt, dan komen er best wel heel veel toffe ideeën. Bij. Maar wil je het echt goed doen, eh, althans voor ons, wat wij dan goed vinden, mm. uh, ja, ja, dan, dan, dan kost dat gewoon wel knaken inderdaad. Dus uh, nou, ja, daar moeten we een beetje keuzes in maken. Ja. Ja. Uh, nog even het materiaal, waar kunnen ze dat op vinden? Uh, nou, vandaar, het, is op, het is echt op alle streaming services uitgekomen mm. en uh, nou, de videoclip uiteraard op YouTube. ja, ja. Ja, en dan zeg ik bij, op Bandcamp zijn jullie helemaal goed te vinden, vind ik eerlijk gezegd, want daar ja. staat, uh, staat het materiaal al uh, lekker uh, scherp uh, er allemaal op, dus ja. hou ja. je er goed ja. bij trouwens, vind ik. Ja, ja. ja daar, daar kan je het ook allemaal vinden inderdaad, ja, ik vind het heel tof als iedereen gewoon gratis alle muziek moet krijgen, daar, daar, daar geloof ik 100% procent in, oh, okay. dus uh, nee, dat is helemaal tof, ja. Hier is Eruption Artistiek, want we hebben genoeg gekletst. De single die is morgen uh, overal wel te vinden op streamingsplatform. Dus waarschijnlijk ook Bandcamp, so strange. Keer gemist, Joris Zanne. En toen zeg ik, ja, ik heb hem toch echt gedraaid. Maar nu heb ik hem nog een keer gedraaid. LSD in de Kunststranen Remix. Die heeft hij op een keer opnieuw uitgebracht. Klinkt leuk. En Eruption artistiek met So Strange. Deze band die komt 8 juni naar deze studio. En daarna gaan ze in The Half Moon spelen in Londen. En dan kan je dus voor 2.50 pond 50, uh, naar binnen. Uh, maar dan uh, is het uh, wel zaak dat je op 17 juli er wel op tijd bent. Nou, het kan een heel duur tripje worden. Want dat uh, moet je dan doen met de trein. Vanuit uh, Amsterdam kan je dat doen. Uh, en uit Volendam naar Amsterdam is het ook niet zo gek ver. En uh, als je daar dan de trein pakt, uh, dan ben je zo in Londen, zou ik zeggen. Hier is Lorem Ipsum. En forget me not. zien waar ze hun uh, release show gaan doen komende zomer als het gaat om een uh, materiaal van Saai Hollywood. het gat van Nederland in Volendam zo is ook een kroeg op uh, de dijk Laura Mipsum die je daarvoor hebt uh, gehoord gaat uh, de support van deze fijne band uh, doen nou dan gaan we van Volendam weer terug uh, naar ons eigen plaatsje naar Zandvoort want dan komen we uit uh, bij Wendy Moore And the number night beast. A feeling in my bones. The scars on my heart keep me in the dark. My future set in stone. I wanna let go to under control. They tried so hard to break me, try to knock me off my feet. Underestimate me you see, can't tame the beast. I got it all Ready to run, time to move on, I'm free. Grasping. to make it feel this way even i don't know what to say all this part of frustration just to keep the tears at bay eyes like dust on an ashtray and though she smiles Bondgenoten hebt in dit hele verhaal. Want uh, de vrienden van de Vallendamse omroep in de personen van Roger Smet en Kees Meijzen presenteren dit ook al. Uh, deze dame, Donnemarie. Marie. Ze komt ook uit uh, Vallendam en ze studeert aan de HKU. Daarvoor hoorde je gewoon uit uh, dit dorp uh, Wendy Moore en Beast. En als we dan toch uh, even in het uh, dorp. Uh, zowel Volendam als Zandvoort blijven. Um, in Volendam is het zo dat uh, daar Donna Marie uh, bezig is... dus ook uh, vaste, grond onder de gro pff, uh, vaste grond onder de voeten te krijgen. Ik heb er haast niet uit. Uh, maar uh, dat heeft ze ook uh, gedaan afgelopen vrijdag... Bij, een, uh, ja, bij de Pius Songwriters Guild. Terug naar uh, Zandvoort, want volgende week... komt er weer nieuw materiaal uit uh, van Ruud Houweling... En dit is het nummer, daar sluiten we in mee af, want dat heeft uh, te maken met dit dorp. En dat is de tragedie die hier zich hier heeft afgespeeld in 2015 en daar heeft Ruud dit over geschreven: Nightfalls on the Town. Tot volgende week. The The lonely merry go round, the public telescope is looking disappointed. Aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are basking in the moonlight and all the closing. The night falls on the town The faithful statue of the fisherman's wife Never tires of waiting around A one-arm banded behind a dirty window I'm flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are gazing at the bruised sky. A trash bag.